Daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Je vinden op de 30 tussen Barneveld en Ede en op de 50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd, want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 los ojos negros de mi amor, Manuel. como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, amaruela, sus palabras cariñosas, la mirada infiel de mi amor madruega, tiene mis sentidos presos. Todos mis sueños son para. Manuel. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde me encontré a Manuel. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus restos voor in meos que me da la Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es de la No vivo, sono pieno zo su, non so por mi amor, Manuel. Desde que llegó a mi vida, desde antes que encontré lo sabe, Manuel. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La dulzura de sus besos, ese sabor inmenso que me da una duela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La dulzura de sus besos, de sabor inmenso que me da una duela.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 Ja. Want ik dacht, nou, misschien kan Roos het wel een beetje gaan doen. Maar ja, dat is nog... Uh, we moeten echt wel samen doen met z'n allen. Ja. Ik heb twee, uh, één vaste dienst en een part-timer erbij. Ja, zeven dagen in de week open. Dus ja, we moeten... Ook op, zondag, dan ja, we leuk, ook op zondag Ja, ook op zondag. En het is gewoon echt wel nodig, want je, iedere dag heb je nodig op het moment. Ja. Maar we hebben het natuurlijk voor een heel breed publiek. Dus ja. van uh, vrij jong tot... Ja. Mijn jongste klant is denk ik 15 en de oudste 90. Ja, en voor iedereen producten. hebben we wel iets. Oh, dat, is ja. Leuk. Ja. Dus, en dat is denk ik de enige ja. manier ook om het vol te houden nu. Ah. Met, uh, dus allerlei soorten uh, merken heb je, ja. geloof ik ook. Hè? Kan je daar eens ja. over vertellen wat voor merken uh, de Zandvoorters graag dragen of kopen bij jou ja, misschien? Nou, bij ons is het merk dat ik het meest verkoop, dat is eigenlijk een beetje wat commerciëler is, uh, Street One. Ah, okay. die, leveren, die hebben twaalf collecties per jaar, dus die leveren iedere week...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 echt hoofdzaak. dat ja en euh, wat accessoires accessoires tassen ja. uh, riemen sjaaltjes kettingen ja. nou eigenlijk het is het is maar 35 vierkante meter winkel maar het is alles het is gewoon een klein warenhuisje zeggen wat. Maar, ja, het is geweldig ja he, want je hebt een hele ja. leuke etalage vind ja ik altijd ja en dan kan je alles in kwijt showen. ja en binnen kunnen mensen nog meer zoeken je paskamer. zo ja doen. absoluut heel gezellig winkeltje ja had je nog de eerste dag dat je ook beging hoe was dat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 ...van de aanloop meer van de te zelf... Ja. ...en de bekendheid, ja. hè? vertrouwdheid met jou. En, en welk nummer zit je op de Grote kroeg? 20B. 20B, dan ja. weten de mensen te het te vinden. De optische. Ja, en ja. je hebt ook een website, Kan je dat ja. adres noemen? Dat is www.rosarito.nl oh, dat is wel eenvoudig. Kijk, hoe kan je dat bedenken? Zo. Zo. Die O is belangrijk, hè?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 Klopt. Dat ja. is leuk. Maar dat is gewoon leuk om voor je eigen winkel kan zetten. Dat, ja, uh, dat is wel heel apart. Want voor mij is het niet leuk om gewoon een kraam te huren, want dan ben je gewoon maar een marktkoopbaan. Ja. En nu is het gewoon duidelijk dat het bij de winkel hoort. En dat, ja. is, dat maakt voor de klanten natuurlijk uh, veel leuker. Ze bieden ook even passen en dat is ook ja, ja. En ze weten gewoon zijn merkspullen. Ja, dus dat, uh, dat is uh, heel mooi hoor. Ja, ja absoluut.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 Voor heel gewoon de lach op je gezicht en als mijn hart vertellen en een waar ik denk het zou, dan zie ik liefde als ik denk aan jou. Is like, is strong strong. De zon is weg, de zomer en stil, een liefde zonder woorden die spreekt met hart en ziel. Perhaps love is like the ocean full of Als een vuur dat altijd warmte geeft, de bron van iedereen. If I should live forever, all my dreams come true, Dan Go. Soms is the and Perhaps love is like the mountains full of conflict, full of change. And the oven for the lief, the head, on decked hard made forever all my dreams,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 En uh, jij, jij bent uh, dus al 25 jaar, jaar geleden begonnen met deze zaak. En hoe kwam je op, op het idee? Zat uh, jouw familie misschien al in, de, in het zakenleven in Zandvoort? Nee, helemaal niet. Ik kom oorsprong uit Amsterdam. Oké, okay, ja. Yeah. En mijn moeder is wel altijd uh, coupeuse geweest. Had altijd bij uh, allerlei, uh, eigenlijk een beetje bij couturiers gewerkt. Weet je, modellen gemaakt. Dus...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 wel de lieve oma natuurlijk. De oma. Ja, dat is de eerste kleindochter. Als eerste kleinzoon, ja. ja. ja, ja leuk. Ja. Dus... En de, ja, die dochter werkt ook wel eens in de zaak, begrijp ik? Ja, die, nou werkt, die werkt vaste dagen twee in de zaak altijd. Okay. En gaat meestal mee inkopen. En helpen ja. met uh, stylen en etalage. En dat, uh, dus dat, dat vindt ze heel leuk. En misschien uh, in de toekomst, wie weet hè. Hmm. De, nieuwe, de nieuwe Rosa.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 Weer te hoppen van daar naar hier. Dat je wat vaker Ja, dat ik dan wel als het nodig is in de winkel nog eventjes. Ik uh, kijk als iemand weg is, vakantie of uh, tuurlijk, noodzaak. Nou, kan ik altijd inspringen. Maar over vijf jaar hoop ik toch dat ik wel eventjes het gewoon echt rustig aan kan doen. Ja, tuurlijk, want je weet hoe leuk dat dan elkaar ja, is. hè? absoluut. Ja, dat is leuk om te ondernemen. En dan heb jij iets uh, speciaals wat je zegt van nou wat ik nou heel belangrijk vind in de zaak? Dat is het uh, ja, een of ander. Uh, wat is voor jou heel belangrijk?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 het is helemaal nou zo ik heb, nog, anders ik, wil, okay. ik heb nog altijd liever dat ze bij mij in de winkel komen als dat ze alleen maar via internet gaan bestellen oh dat kan ook nog even, nee hoor, bij mij niet, bij niet. Mij niet. <laughs> nou, dan ben ik misschien de nieuwe ronde maar ik ja. nee, dat is me te veel gedoe ja. en hoe gaat dat met inkomen van spullen hoe doe je dat eigenlijk uh, ik ga dus wel naar beurzen toe en ik heb natuurlijk een aantal vaste merken en die hebben gewoon hun afspraken dus daar uh, ga ik dan uh, iedere keer heen en dan zoek ik de collectie uit en dan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 dingen in. Is, ik zoek het echt zelf uit allemaal. Ah, Oké, okay, dat is ja. leuk. En heb je misschien wat tips voor de luisteraars van de, wat er nu een beetje inkomt? Een paar kleur of uh, stijl of iets? Nou, kleur is heel erg uh, hot op dit moment. Ja. We hebben jaren gehad, allemaal uh, was alles grijs en, mm -hmm. en beige en bruin. En nu is het echt uh, alle kleuren kunnen. Okay. rood, geel, uh, ja. groen. Uh, broeken, ook gekleurde broeken veel. Roy, ik koop heel veel rode broeken op het moment. En dan ja. lekker een uh, leuk blazertje erop. maar dan wel gewoon een wit shirtje. Mm -hmm. En dat, uh, dat zijn eigenlijk wel de hot items op dit moment en jurkjes. Ja, dat is ook Jurkjes heet. is echt helemaal in. Leuk, ja. ja, vooral met printen, bloemen ja. en het kan allemaal echt heel gekleurd. Mm -hmm. Dus heel zomers, lekker gekleurd, leuke nou, slippertjes eronder. Nou, dat ja. komt goed uit met het het mooie weer, komt er weer aan. Laten we hopen dat het zo blijft. <gacht> nee, dat, dat, dat het deze zomer zo doorzet, niet als ja. vorig jaar. Nee, nee, we willen wel een lekkere zomer. Geen regenjassen zomer. Nee, dat is minder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 And I feel just like I'm living someone else's life It's like I just stepped outside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 you If It's time En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Het kabinet heeft vanochtend gepraat over de politieke situatie. Na twee uur was het overleg klaar. Het is nog niet duidelijk welke conclusies ze zijn getrokken. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst praat premier Rutte, koningin Beatrix, bij tijdens het wekelijks overleg... Er is ook een bijeenkomst van de fractievoorzitters met Kamervoorzitter Verbeet en ook de fracties zelf komen bij elkaar. In Den Haag gaat iedereen ervan uit dat er verkiezingen komen, maar wanneer is onduidelijk. Ook is het onbekend wat er in de tussentijd zal gebeuren. In elk geval moet de begroting voor volgend jaar worden voorbereid en mogelijk zoekt het kabinet steun bij anderen dan de regeringsfracties voor bepaalde concrete maatregelen. De treinbotsing in Amsterdam is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de machinist van de sprinter door een roosijn reed. Dat schrijft minister Schultz van Hagen in een brief van de Tweede Kamer. Verder onderzoek moet uitwijzen of die voorlopige conclusie juist is. Bij het ongeluk zaterdag raakten meer dan 100 mensen gewond en overleed een vrouw. Peru heeft de procedure in werking gesteld voor de uitlevering van Joran van der Sloot aan de VS. melden Peruaanse media. VS wil van der Sloot vervolgen voor de afpersing. Hij zou de moeder van een vermiste Amerika Amerikaanse tiener Natalie Holloway in ruil voor 250.000 dollar vertellen waar het lichaam was. Een Nederlander is in Peru tot 28 jaar zelf veroordeeld voor de moord op Stephanie Flores. Zijn gevangenisstraf in Peru wordt onderbroken voor de duur van de strafzaak tegen hem in de VS. Het gebruik van mobiel internet is flink gegroeid. Volgens toezichthouder Opta verbruikten Nederlanders in het eerste halfjaar van 2011 twee keer zoveel data als in dezelfde periode in 2010. Dat komt onder meer door de populariteit van diensten als WhatsApp, waarmee via internet berichten kunnen worden verstuurd. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en buien. Later vanmiddag volgt vanuit het zuidwesten een regengebied. Het is een graad of 13. Ook morgen wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.